Op het WK-sprint in Nagano gaat Michel Mulder naar de eerste dag aan de leiding. Mulder won de 500 meter en op de 1000 meter ging de schaatser bijna onderuit en werd hij vijfde. Het was genoeg om de concurrentie voor te blijven. De 1000 meter werd gewonnen door regerend wereldkampioen Kuzin uit Kazachstan. Kijad Nuis werd derde. Bij de vrouwendemo demo boer goede zaken, ze werd op beide afstanden tweede. Daardoor staat ze ook tweede in het klassement, achter de Chinese Yu. Het weerperiode met zon, maar ook wolkenvelden. Verder is het zacht, zo'n 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANBB-verkeersinformatie... met een feed op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum 2 kilometer. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maansparen.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 Echt een aanrader. De wereld is kras. Rondreis Thailand met 100% vertrekgarantie al vanaf 1199 euro. Ga snel naar kras.nl. Begin het nieuwe jaar goed. Open nu een Zwitserleven rekening en ontvang een bijenkorf cadeaucard ter waarde van 25 euro. Kijk op zwitserleven.nl/sparen.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 Radio 1. Tros. Nieuwsshow. Met Peter de Bie en Mieke van der Wijn. 4,5 minuten over 10. Welkom terug bij het laatste uur van de Nieuwsshow. Wat gaan we doen? Om Straks om half 11 de boekenrubriek met Onno Blom. Jij hebt eigenlijk een klein stapeltje voor jou doen, Onno. Ja, ik ben... Uh... Ik bijna geweest. met getreden. Uh... Echt waar? Ja. E meritaat misschien? Peter, je weet toch. Het gaat om de kwaliteit van het gebodene. Niet om de dikte of de stapel. Ik ben blij dat je een wereld patente ja, maakt. Ja, Vertel wat ja, we gaan we ja, doen. Ja. Uh, drie boeken heb ik meegenomen. Eén boek over Lucebert en jazz. Ik ben een gemankeerde saxofoniste. Dat boek. Heel mooi. De nagelaten bundel verhalen van J. Bernlef in 2012 overleden. Wat dit, ook veel dit over geldt. jazz gaat, waarschijnlijk of niet? Wat ook veel over jazz gaat, is daar ligt een heel mooi En er was verband. toch al een nagelaten boek van Bernlef? Ja, nee, en nu die, nog één? Die man heeft, die was zo onwaarschijnlijk productief. Die heeft dus een, uh, een boek over Albert Speer herschreven... en uh, verzonden naar zijn uitgeverij toen hij dood was... Uh, of te, vlak voordat hij doodging. En uh, nu die verhalenbundel die lag er nog. En er was een uh, roman. Daar hebben ja. wij het volgens mij ook hier ja. over gehad. Ja, dat klopt. En die was best kan je nagaan op. hoe productief die En uh, die waarschijnlijk is er nog lang meer? Op. Ja, op. De indruk wordt gewekt dat het nu wel ongeveer gedaan is. Maar ik, ja, je zou het uh, zou ik niet nou, zeker weten. We zijn weten. benieuwd wat jij van die verhalenbundel vindt. Maar ja, dat ga ik, ik ook vertellen. In. En dan een, ja. een derde boek. Uh, Jonas Jonasson. De zonderlinge avontuur van het geniale bommenmeisje. Die man heeft een onwaarschijnlijk succes met zijn debuut en met dit boek. Ja, dat debuut dat ging over die honderdjarige man die uit het raam uh, klom uh, klom. verdween, ja. ja. Vond je dat goed eigenlijk? Um, zullen we het daar zo over hebben? Ja. Is hij uitgevonden, die man? Ook zo'n vraag. Oké, okay, dat en meer. Dus over 25 minuten, over een klein kwartier... praten we over het geluid van de aarde. En dan hebben we het met kunstenaar Lotte Geven over die een microfoon in een gat van meer dan 9 kilometer diep liet zakken... en dat geluid dus van de aarde wist vast te leggen. U gaat het straks horen. En ook nog de gast is drummer René van Kolm van Doe Maar... over zijn jarenlange heroïneverslaving. Goed, maar we beginnen inmiddels met een heel erg veel besproken plek. Ja, volgende maand gaan de Olympische Spelen van start in Sochi... in het zuiden van Rusland... Wekenlang zal in de media te zien zijn hoe sporters slalommend, bobsleeend en rodelend zo snel mogelijk die eindstreep proberen te halen. Maar waar liggen die bergen waar dat allemaal gebeurt en wie wonen daar eigenlijk? Programamaker Jelle Brandkostjes ging op zoek naar antwoorden in de zesdelige televisieserie De Bergen achter Sochi. Hij reist hier van Sochi door de Kaukasus. Ver van de politieke machtsspelletjes en oorlogsintriges... bezoekt hij. Afgelegen bergdorpen en ontmoet trotse volkeren met een sterke onafhankelijkheidswens. En ik kom hierover vertellen. Goedemorgen, Jelle. Goedemorgen. Ja, wat was voor jou de reden om, om daar op, opnieuw naartoe te gaan? Want je was dat al, al eerder, hè? of tenminste niet echt in de Caucasus, maar in die buurt wel. Nou, ik ben eh, voor een eerdere Rusland-serie in de Noordelijke Caucasus geweest. Dus de Noordelijke Caucasus is helemaal bezet door uh, Rusland. Of het de, maakt deel uit van, van Rusland. Het is ook een heel onrustig gebied. Maar je hebt ook nog de zuidelijke Caucasus. Dus dat is Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. Drie landen waar eh, ik denk heel veel mensen niet zoveel van, uh, van af weten. Maar die heel erg uh, uh, interessant zijn. En ik heb de, de, de focus van de serie ligt, ligt echt op drie, die drie landen. Dus één aflevering natuurlijk wel in Rusland. Want we beginnen in Sochi aan de Zwarte Zee. Uh, maar dan gaan we door de hele bergen van de Caucasus. En dan komen we uiteindelijk uit... Aan de kant van de Kaspische Zee in, in Baku. Die Caucasus is helemaal niet zo heel erg groot, hè? Nee, het is ongeveer zo groot als Noord-Frankrijk. Dus uh, het is een. een ja, ja, als, als er gewoon normale wegen zouden zijn. en er zou geen oorlogen zijn en gesloten grenzen. Ja, dan zou je in, uh, in uh, denk ik, een euro vijf van de een naar de andere kant kunnen rijden. maar nu duurt dat een dag of drie. Ja. Want uh, ja, er is al allerhande gedoe om, uh, om je, aan de andere kant te komen. Jij zegt, het is een hopeloos ingewikkeld gebied. Ja. Waarom, waarom is het zo ingewikkeld? Um, omdat uh, het heel. Uh, een beetje te vergelijken met India. Dat je, uh, je hebt bijvoorbeeld een land, ik noem maar Georgië. Maar daar wonen niet alleen Georgiërs. Daar wonen ook Gefsoeren, daar wonen ook Osseten, daar wonen ook Adjaren daar wonen ook. Uh, nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus uh, het is een heel erg uh, gefragmenteerd land. Tegelijkertijd uh, probeert Rusland. Weer de invloed op Georgië uit te oefenen. We hebben een aflevering gemaakt over hoe Rusland langzaam de grenzen verschuift. Gewoon fysiek. Dus elke winter daar zetten ze die grenspost een paar honderd meter verder. Mm. Um, en in andere gebieden uh, leggen ze ook prikkeldraad nu neer, uh, uh, de Russen. En het wonderlijkste was, we waren in een dorp waar <laughs> Georgië aan de verkeerde kant van het prikkeldraad was beland. Dus het was de enige Georgië. Met zeuitje. Wat zeg je? Met zijn hutje. Met zijn hutje, ja, precies. Hij zei: ik woon al sinds 1937 in mijn hutje, dus waarom zou ik daar weggaan? Maar intussen zat, was hij dus afgevallen. Woonde hij in van. Rusland? Ja, het is maar, ja, dat hangt vanaf hoe je dat wil noemen, ja, ja. natuurlijk. Dus, dus, maar hij zat in ieder geval de, uh, met zijn buurman te praten. Uh, en die stond aan de andere kant van het prikkeldraad. In de derde aflevering zit dat volgens mij. Ja, ja nou. het verhaal begint in Sochi. Daar uh, wordt een beetje het rituele verhaal. begint daar met de homorechten. Waar je met een stel mensen praat. En een paar jongetjes die lekker in zee zwemmen. En zeggen dat het uh, vroeger daar wel gezellig was, maar dat het nu één bouwpunt is. Ja. Uh, Sochi is niet meer dan het beginpunt van de serie. Had je die? Het lijkt wel een, bijna een commercieel idee, zegt dat een van de reclamejongen heeft gezegd. Nou, via dat soortje kan je je serie wel ja, verkopen. Ja, ik ben super commercieel. <laughs> ja. Ik ben super handig. Nee, dat klopt. Dat is, dat is precies de reden waarom is ik de shotje heb opgehangen, omdat ik dacht, ik, het lijkt mij hartstikke leuk om een serie over de kaukases te maken, maar in normale tijden, als er geen spelen waren geweest, daar, ja, dan was het niet zo. Dan, dan zeiden dan zei ze, ja, wat is de urgentie daarvan? En dan daar kan ik me ook wat bij voorstellen, hoewel er genoeg conflicten spelen, Nagorno-Karabakh... iets waar je al twintig jaar niet van hoort... maar elke week wordt er nog wel een soldaat doodgeschoten. Nou, uh, dat, ik vind het nog steeds wel relevant. Maar het, heeft, ja, het, het hielp wel dat er nu spelen ja, waren. Ja, en daardoor kon het gemaakt worden. Want ja. het, het is een, een groot project ook, hè? Uh, ja, um, we hebben het in één keer opgenomen dit keer... Uh, ook met één voertuig. die dus, uh, reis in een, gemaakt, ja. Ja, we hebben die, die reis gemaakt uh, in uh, ja, 38 dagen achter elkaar. Dus dat was behoorlijk uh, pittig. In een hele leuk busje. Ja, we reden in een, uh, een Boeganka. Boeganka is Russisch voor een heel brood. Dus het, zo ziet het er ook uit. Gewoon ja, zo'n zo busje zoals je in Donald Duck zou, uh, zou zien. En het voordeel is dat als je ergens in een bergdorp bent... en dat was eigenlijk de hele tijd zo... Dan, en als die stuk gaat, dat was eigenlijk ook de hele tijd zo... dan kan hij gewoon makkelijk gerepareerd worden... Maar het nadeel was dat we gingen nooit harder dan 70 km per uur. Oh. We hebben één keer iemand ingehaald in die 38 dagen. Maar volgens wel. mij had die auto pech. Zeg, zeg het, de, de indruk ontstaat dat, uh, tenminste als je die reis zo ziet... Uh, dat als je bij het volgende dorp bent... dan ben je ook bij de, vo uh, volgende, de volgende bevolking. Ja. Met de volgende taal, met de volgende gewoontes... met de volgende ja. geschiedenis. Ja, want ik uh, was me ook al in een eerder interview gevraagd... Uh, leeft dat Sochi nou in de Caucasus? En denk ik, nou, niet alleen Sochi leeft niet, maar... Ze weten niet eens welk volkje er een vallei verderop zit, bij wijze van spreken. Het zijn hele wereldvreemde uh, mensen. Ik, ik, ik interviewde op een gegeven moment een man uh, wiens vader was gedeporteerd door uh, Stalin. En die zei: um, Ja, er was een conflict toen tussen Rusland en Duitsland. De Tweede Wereldoorlog. Heb je daar wel eens van gehoord? Zeg ik: Ja, heb ik was van gehoord. Ja, toen waren hier de communisten aan de macht. Heb je daar wel eens van gehoord? Zeg ik: Ja, dat heb ik wel eens van gehoord. Maar gewoon, ze, ze hebben geen enkel referentiekader. Het zijn hele. Hele wonderlijke mensen. We konden ook geen afspraak met ze maken van tevoren. Want het zijn helemaal geen zendmasten. er is helemaal geen signaal. Dus je, je moet gewoon maar het op gaat het gelukkig heen. heen. Maar, maar aan de iedereen andere kant... maakt de indruk dat je van harte welkom bent. Toch? Ja. ja. Nou, het, het zijn aan de ene kant hele gasvrije mensen. Maar be, volgens mij elke 500 meter dat je stijgt... worden mensen dubbel zo introvert. Het is, het, het is wel, het is wel een, een beetje een stug... En wel een beetje stuggeluid. Ze hebben dus ook allemaal hun eigen taal. Hè? Dus dit, dit, jij hebt met ze in het Russisch kunnen communiceren. Want ze spreken dus ook allemaal Russisch. Dat leer ze dan was wel op school Ja, dan, jongere ik. mensen niet meer? Nee? nee? Nee. Maar leren die dan alleen maar hun eigen taal? Want die taal heeft maar een hele kleine actieradius dan. Ja, maar dat, dat, vooral in Georgië, dat, dat Russisch is gewoon aan het verdwijnen. Omdat het, uh, dat wordt gewoon niet meer onderwezen op de scholen. Dat was echt van de tijd van de Sovjet-Unie. Dus iedereen die ouder is, dan een jaar of veertig, die spreekt redelijk goed uh, Russisch. Maar die jonge mensen die spreken, als ze iets spreken, dan is het Engels. Ja, er zit in, ik uh, geloof de tweede aflevering, een uh, fantastische scène die je hebt opgenomen in een school in... Waar is het, het Abbezijns? Wordt, de Abbezijnen. Ja, ik, ik had daar dus nog nooit van gehoord. Ja, ja. Jij wel, oh no, nee. Uh, nee. Dat je is hebt van geen van al die volken ooit gehoord. Nou ja, nee. de Kirgizen dan misschien nog wel, maar de Abbezijnen niet. Maar die hebben dus een taal die door heel weinig mensen nog wordt gesproken. En die heeft. Hoeveel letters de, had hij? Het heeft waarschijnlijk de meeste letters. Uh, ja, van alle talen in, in de wereld. Het, ja, van alle alfabetten in de wereld. Ergens tussen de 68 en de 72 letters. En uh, we filmden in. Nou, de, kijk, ik daarom ik, ik, ik werk, werk altijd mijn eigen persoonlijke interesse ook in die serie want ja. journalistiek gezien is het niet heel erg relevant, maar ik vind dat, gewoon, ja. ik vind dat dan gewoon leuk ja, ik, ik vind wil er ook leuk. gewoon langs gaan en ik wil zien dat de kinderen dat alfabet opdreunen, ja. dus de cameraman ging drie minuten lang door die klas. En ja. die, dat alfabet ging maar door. En ze hebben de raarste uh, klanken. En nou ja, dat, dat, dat ja, viel dan naar Maar Maar een zo'n meisjeverhaal: dat de mensen niet weten of het, of het nou, uh, uh, ik geloof, 48 of 67 80? letters ah, nee, heeft. Nee, dat was buitengewoon onduidelijk allemaal. Maar hoe, ja. hoe klonk dat dan, hoe dat meisje, weet je dat nog? <sweak> nou, er waren. Nee, het ging geen. h, ja, voor hun zijn dat hele aparte is dat, letters. Uh, Ik denk de, bu van, de bus is te laat. Volgens mij nee, loopt nee, gewoon niet letters. op de wc, weet je wel. Al die verschillende klanken zijn dat. Dat zijn al die verschillende klanken. En die, die ja. kinderen die konden dat allemaal fantastisch uh, Ja, op, die oplepen. spreken vloeiend op ozijns. En En dan ook nog waarschijnlijk... Uh, maar je ja, uh, kunt dus niet eigenlijk in het, in het dal daarnaast functioneren. Want er is geen nee, hond die ze Nee, het zijn hele geïsoleerde talen. En geïsoleerde volkjes. En inderdaad, soms waren bij de gris... En de gris, die, die, daar zijn er maar 200 van. En, en wat doen de gris? Nou, niet zoveel. Nee. Maar, <laughs> maar, nee, maar ik, bedoel, ik bedoel maar dat, dat die... Ja, dat, dat is een echt een geïsoleerde taal, zoals baskies of zo. Het is dus niet dat er een gerelateerde taal is een, een, een dal verderop. Dus ja, ik, ik vind dat ja, echt een fascinerend... Uh, en, en de gris hebben een paar geiten en een koe? Of ja, zoiets? precies. Nee, daarom. Ze, ze, ze houden wat... En die blijven in hun dal en dat is het. Ja. Maar zijn ze dan wel bevriend met het dal daar verderop... of vinden ze dat ook maar een stelletje cirkels? Nou, meestal geen van beide. En je, je moet je ook goed voorstellen... Wij hebben die serie opgenomen in september... Want daarna wordt het echt heel erg lastig. Want vanaf oktober al zijn de bergpassen dichtgesneeuwd. Ja. Dus wat doen die? alle plekken waar we kwamen, waren ze al inkopen aan doen voor de winter. De winter. En dat is zeven maanden lang zijn ze afgesloten van de rest van het land. Zeven maanden ben je gewoon aangewezen op je eigen, op je eigen dorp. Ja, eh, ik kan me gewoon niks bij voorstellen. Heb je met die mensen nog over die Olympische Spelen gehad überhaupt? Weten ze wel dat die er aankomen? Vinden ze daar iets van? Nee, ja. Nou, ik heb het wel eens geprobeerd. Af en toe dan was er iemand in het dorp die daar werkt. Zij, het, het trekt natuurlijk heel veel, uh, heel veel uh, bouwvakkers uit de hele Caucasus, die vervolgens niet betaald worden, overigens. Maar goed, dat is nog een, uh, een ander verhaal. Dus dat speelt dan wel. Maar het, ze voelen zich niet verbonden of zo. Kijk, Sochi is het gebied van de Tsjerkissen, bijvoorbeeld. Het ja. is ook wat weinig mensen weten dat. Die spelen worden gehouden op het soort van heilige grond van de, van de uh, Tsjekessen. Dat is ook trouwens de reden waarom die aanslag is gepleegd. In, dat in vertel ook even die mensen dat, dat er bij die bouwwerkzaamheden hele grafvelden omgewoeld werden. Ja, ja de Russen hebben honderd jaar moeten vechten om dat gebied te, te bezetten. En die uh, Tsjekessen hebben uiteindelijk verloren. En ze vonden die Tsjekessen zo vervelend dat ze ze ook nog eens allemaal hebben gedeporteerd. Het hele volk is op boten gezet, Zwarte Zee, richting Turkije, richting Syrië. Um, en, uh, en dat, dat gebied dat echt heilig voor hun is... Kasnaja Palliana, waar dus de, de spelen worden gehouden... Uh, uh, ja, dat willen zij dus nou, absoluut niet. Daar zijn, zijn ze op tegen, want het is t, t, t, t, t, dat, het gebied van hun voorouders. En dat, dat is gewoon allemaal met bulldozers uh, uit de grond uh, gehaald. Ja, er was ook iemand die zei: je, je, je herkent hier helemaal niets meer terug. Dat is natuurlijk allemaal to totaal veranderd. Ja. Nou ja, die keuze voor Sochi is toch wel omstreden natuurlijk. Hè? Deze week uh, kwam, kwam er nog naar buiten dat een uh, aantal IOC-leden zeggen: ja, achteraf hadden we het misschien toch niet uh, moeten doen. Ja, uh. maar het is toch elke keer hetzelfde. De WK in de zomer in Qatar of zo. <lacht> Even bedoel, bizar uh, natuurlijk. Ja, er zit niet een hele logische club daar. Ik denk dat die ook gewoon wat meer geld krijgen. Of zo. Ik kan me niks anders bij voorstellen. Waarom maken ze zulke rare beslissingen? Oh ja. Sochi is een subtropisch oord. Ik, ik, ik snap er helemaal niks van. Nee. Maar het kan, ja. uiteindelijk loopt het wel weer goed af, hoor. Met die Denk je? Die... Ik zeg, het is wel heerlijk trouwens... dat je toch de kans krijgt om dit soort series te maken. Want je zei natuurlijk al in het begin een beetje... ja, als je gewoon bij iemand, uh, bij zenderbaas aankomt... van ik ga ze in de Caucasus, dan zeggen ze... weet je wat, ja. laat horen over 40 jaar wat dat geworden is. Ja, ja nee, nou, ik, ik, misschien was het wel gelukt, dat weet ik niet. Maar ik mijn gevoel zegt dat dat, dat dat heel erg lastig was uh, geworden. Ik probeer natuurlijk wel een beetje van, van Rusland weg te gaan. Ik bedoel, het wordt waarschijnlijk nu op één hoop gegooid van, oh, Jelle is in Rusland. Maar dit is absoluut niet Rusland. Het zijn echt wel andere, andere landen. Azerbeidzjan, waar een enorme olieboom aan de gang is, waar een soort van tweede Dubai wordt gebouwd, Baku. Ik weet niet wat voor associaties jullie bij Baku hebben, maar het is een ontzettend leuke stad. En, en Ik hoor dat opkomst. van mensen die daar geweest zijn, dat het daar echt werkelijk spectaculair Ik, ja. is. Mijn ja. associatie is Ali Nino van Kuban Said. Ja, nou, dat was dan tijdens de eerste olieboom. vertelt ja. zich af, maar nu is er een tweede olieboom. Oké, okay. okay, het is een dictatuur. Dat, Oké, okay, dat, dat is waar. Maar het zijn verhalen die we ook willen brengen. Ja, nou, we hebben twee afleveringen gezien. Die tweede aflevering was over, over Stalin. Ja, echt absoluut de moeite waard. Ik heb er al, echt al heel veel van geleerd. Dus uh, dankjewel, uh, Jelle Brandkostjes. Okay. De serie De Bergen Achter Sochi is vanaf volgende week zondag wekelijks te zien bij de VPRO. Nou, dan gaan we eens een andere vraag stellen. Namelijk de vraag, hoe klinkt de aarde? Wat hoor je als je een microfoon laat afzakken naar de kern van de aardbol... Kunstenaar Lotte Geven ging op zoek naar het geluid en wist het vast te leggen. In een gat van meer dan 9 kilometer diep in Duitsland heeft zij het geluid opgenomen. Geluidsopnames zijn de hele wereld overgegaan en hebben de Nederlandse kunstenaar internationaal op de kaart gezet. China, Japan, Amerika en Frankrijk willen allemaal meer van haar weten. Goedemorgen, Lotte Geven. Goedemorgen. Willen ze echt meer van je weten? Uh, ja, vooral, oh, ja, er is blijkbaar een interesse in, in diepe gaten en, ja. en het geluid van de aarde. Daar willen mensen meer van weten. Ja. Dat klopt. Ja. Maar goed. Uh, ho hoe wist je überhaupt van een gat in de aarde dat 9 kilometer diep was? Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, ik, ik moet misschien bij het begin beginnen. Mijn, uh, als kind was ik altijd heel erg geïnteresseerd in ja, wat ligt dan in, onder onze voeten en, uh, ik was als kind aan het graven met vrienden, tunnels aan het bouwen... om uh, naar China te gaan. Toen had ik nog die, de fantasie, was mm. ik nog jong genoeg... om te denken dat het echt zou kunnen. En uh, ja, we kwamen al heel snel bij het grondwater terecht. En ja, dan kom, als kind kom je, kom je niet ver. Maar dat mysterie van wat, wat ons, onder onze voeten ligt... en wat we dus niet kunnen zien en niet kunnen horen... dat was bij me gebleven. En ja, hij... want je hebt natuurlijk als kind wel meer vragen... die je niet kan beantwoorden, maar deze is... Persistenter gebleken. Ja, ja, dat is ook echt iets heel, ja, iets heel fundamenteels. Het is zo'n groot mysterie. Ja, we bewegen ons over die grote aardbol, maar we, ja, wat is dat feitelijk? En, ja. en dan vraag je het op school en dan zegt de leraar: Nou, er is een korst en daaronder is magma. Oh ja, wat is magma? Nou, magma is iets dat is warm en dat drijft of zoiets zo zoiets, zoiets zeggen ze precies, tegen je toch? Ja, precies. Ja, kijk, ons, uh, ons denksysteem zit zo in elkaar dat wij uh, ja, hele rationele antwoorden geven op, uh, op hele comp complexe vragen feitelijk. En, nou, gelukkig maar. Ja, en wat heel mooi is. Maar ik, ik, ik ben van de andere tak. Ik ben de beeldend kunstenaar en ja. ik probeer die, ja, die complexiteit en de mysterie van de dingen die, die dus werkelijk complex zijn... probeer ik in stand te houden. En uh, ja ook aan het, met de mensen te delen. Ja, wel, maar aan de andere kant... He, he, heb je toch uh, daadwerkelijk een microfoon... 9 kilometer diep laten zakken. Dat is toch heel concreet... Ja, maar, en, ja, maar het is dus... Uh, ja, wat het voor mij is... is het geeft een, een, een poëtisch portret... van, van de diepe aarde. Want, ja, je, het geluid. Het, het geluid, ja. Eigenlijk heb je dus alleen een geluid gemaakt. Of heb je dan... Is dat het? Dat is het werk? Uh, het, het geluid opnemen was voor mij uh, de, de eerste stap in een grote werk. Wat ik, uh, ja, Zoals ik al zei, ik ben een beeldend kunstenaar... en ik wil heel graag een, uh, een superdiep gat als sculptuur maken... In de, ergens in de publieke ruimte. En uh, wat zal fungeren als uh, akoestisch instrument voor geluiden uit de aarde. Want ik was bij dat gat. En toen ik daar was, toen werd ik me bewust van die ontzettende... Ja, ja poëtische zeggingskracht van zo'n... Uh, zo'n extreme plek feitelijk. Want je staat... Uh, ja, in een prachtig landschap en daar is een gat. En dat gat bestaat. Dat bestond. Dat, daar wist ja, je van, Hoe komt dat of? daar? Ja ik, ja, ik zag net Jelle zitten. Ja. Mijn zoektocht begon ook in Rusland. Oh. <laughs> feitelijk, via het internet. Hij is net weg, ja. Uh, ja. <laughs> en... Um, ja, ik, ik was gewoon gaan googlen. Uh, ja, super deep holes. En ja, ik kan niemand aanraden om dat uh, zonder zoekfilter Google Image te doen. <laughs> maar <laughs> maar uit, ja, uiteindelijk kwam ik achter van ja... Uh, dat het diepste gat, dat dacht ik, in uh, Rusland zou liggen. In Kola. Dat is een uh, peninsula. Uh, ja, met een permafrost in de toendra's En daar zijn de, de Russen gaan boren. Ja? 24, uh, 24 jaar lang, aan een stuk bijna. Ja. En zijn meer dan, uh, ja... 24, nee, 12 kilometer diep zijn ze geraakt. Ja. En, uh, en, en waarom komen ze dan zo diep? Wat zijn ze nou aan het doen? Ja, ze, ze willen gewoon kijken wat ligt er onder onze voeten en hoe beweegt En dat, dat dachten ze daar in Duitsland ook? Ja, het zijn dus eigenlijk uh, telescopen die uh, wetenschappers in de aarde maken. Superdiepe telescopen. Om te kijken, ja... Uh, wat ligt onder onze voeten? En hoe beweegt de aarde? Ja. En uh, ja, de, de club waarmee ik uh, co uh, ja, dus, uh, de connectie heb gezocht, is de ja. Gfz. En zij zijn een ja, toonaangevend wetenschappelijk instituut in Duitsland en zij monitoren eigenlijk die bewegingen van de aarde. Okay. En, en toen toe... zei je van nou, ik wil graag een microfoon laten zakken. En toen zeiden dus, ze: dat is goed. Uh, ja, nou in eerste instantie niet. We waren ja, nogal overdonderd door ja, de, de kindelijkheid van die, van die ah. vraag eigenlijk. Maar ook, uh, Zullen we het geluid eens laten horen? Ja, laten we dat doen. Ja. Oei, daar is het al. Dit klinkt heel onheilspellend. Spannend, hè? Ja. ja. Het, het, het, klinkt, het, is, ik, het klinkt monotoner dan ik had verwacht. Ja, het ligt ook aan op welk soort uh, speakers je luistert. Er zitten heel veel uh, lagen in ja? en die um, uh, ja, noem dat in. Ja, in de, ja, de bandbreedte van het geluid zitten heel veel lagen. En er zit ook een hele diepe laag in, ja? die, uh, ja, de, die eigenlijk die net uh, op de rand van onze waarnemingsgrens ligt. Ja, met, ja, met goede speakers hoor je dat. En daarvan gaat dus letterlijk het haar van op je uh, armen overeind staan. Omdat uh, jij je, je lichaam registreert, uh, die hele lage frequenties. En die, feitelijk neemt je lichaam daar, dat dan ook waar. Dit is het, is, is het, geluid, dit is het geluid. Een filmregisseur uh, eronder zet op het moment dat de vloedgolf in de verte zichtbaar is... maar dat de mensen op het land nog niet weten dat hij eraan komt. zo, oh, zo, zo, zo geluid. Niet zo onafsperrend klinken? Oh, oe, ja. Spannend, ja. Ik vind het ook wel iets geruststellends hebben. Vind je? Oh nee, ik vind het echt. Nee, zo, ik de, de, denk nou, het rommelt daar lekker door. De... Oh ja, nou. <lacht> Weet je wat, ga eens kijken. <lacht> nee, maar goed, ik denk dat iedereen zo zijn eigen associaties bij heeft. Ja, dat maar dat, dat is ook het mooie eigenlijk aan kunst. Je, je, kan, je, je kan iets doen, uh, je, je maakt een heel simpel portret, maar dat... Ja, dat geeft uh, meerdere opties tot interpretatie. En draagt maar, bij aan het mysterie. En, en maar wat, had je, jij het ook zo verwacht, eigenlijk dit of niet? Was het voor jou ook een verrassing, toch wel? Was een absolute verrassing. Maar je had uh, niet een hoog piepgeluidje verwacht, toch? Nee, ja, denk, wij, we denken allemaal een soort van universele ja. gedachte dat die toon heel heel donker, heel ja. diep is. En, ja. Nou, dat was die ook. Ja. Ja. Want toen het geluid er eenmaal was, was je toen teleurgesteld? Of denk je, nou dat was het dan? Ja. Of is dat eigenlijk het begin? van echte speurtocht. Ja, uh, beide. Uh, ja, die alle drie de dingen tegelijkertijd. Uh, het was vooral uh, in eerste instantie was de grote teleurstelling, want de wetenschappers stuurden dat uh, bestand naar mij door en ik drukte op play op mijn laptop uh. en en ik dacht ja is dit het nou weet je? En toen uh, ging ik die e-mail herlezen en toen stond er een hele grote blokletters. Uh, uh, Lotte, je kan het niet vanaf je laptop goed horen. Je moet het aansluiten aan een goede uh, boxen. apparatuur, goede ja. boksen. Dus ik ben naar een buurjongen gerend, boksen geleend, aangesloten. Nog een keer op play gedrukt. Ja, en toen echt een waanzinnige ervaring. En wat komt, wat komt er dan? Wat, wat, wat, want er komen beelden bij, dat kan niet anders. Ja, voor, ja, dat is niet heel, een heel specifiek beeld wat ik bij me opdring. Maar wel een soort van... ja, dat. Hele mooie gevoel wat je kan hebben als je naar een omweer in de verte kijkt of zo. Ik kan het niet, uh, niet heel goed duiden. Dat wil ik ook niet echt. Hm. Ja. Denk je dat hij overal hetzelfde klinkt van binnen? Ik denk het niet. Het ligt er ook aan van ja, met wat voor soort oor luister je? We hebben nu met een geofoon geluisterd in een, uh, in een stalen casing in een super boorgat. Uh, en ja. En ik denk, ja, mochten we hier nu naar buiten gaan lopen met z'n allen... gaan graven en ja. met een andere apparatuur luisteren? Dan gaan of we als je om... misschien nog dieper gaat, want dit is 9 kilometer... maar het kan natuurlijk nog, in principe nog dieper. Ja. Ja, ja, je moet naar Rusland toe, toch, uiteindelijk of niet? Ja, ja. Rusland is dicht. De, het, het gat is dus afgesloten. Um, ik ben uh, naast op zoek gegaan, naar uh, ja, hoe kom ik daarbij? En uh, vond toen een uh, organisatie, die heette... Uh, A scientific State of super deep Investigations of the Complex Earth. Something like, zoiets. So ja. En uh, ik heb hun oneindig lang gemaild en geprobeerd te bereiken... maar ze bleken ja. dus alleen papier te bestaan en niet in het echt. Ach, en klink, toen klinkt ook meer als een secte, dat er ook een of andere... Ja. Ja. Maar ja, Peter zei, China, Japan, Amerika, Frankrijk... je krijgt dus nu allerlei belangst internationale belangstelling begrijpen... voor dit project. Ja, dat is, dat is op zich ook wel uh, mooi, omdat... ja het, het is ook een soort van verhaal die was ja die in zich in de kern van het project zit ook een soort van nieuwsgierigheid die uh, ja die universeel is, denk ja, ik. Dus mensen willen het wel weten. Ja. En je gaat er dus nu iets anders mee doen. Je vertelde dat net al even. Je wil eigenlijk ergens een soort beeldend kunstwerk maken waarin dat geluid resoneert. Ja. wel een, een plek voor? Of? Uh, ik ben nu uh, ja dankzij de aandacht zijn er nu echt serieuze partijen die oh. geïnteresseerd zijn om, om, het, om het gat uh, ja te hebben, om maar zo te zeggen. Ja. En uh, er is een grote stad in Europa... die had al een flinke som geld opzij gelegd Ze zeggen, wij ja. willen het gat. En er is een plek in Amerika die nu ook het gat wil. Dus er blijkt echt een vraag naar gaten te zijn. En, de, en dan, gaan we, gaan <laughs> we dan gaan we boren. En dan gaan we boren. Dan, dan, het uh, is een peperdure hobby, Het is een peperdure hobby, ja. Dat, uh, ja, de, de, de geschatte kosten van het project die liggen tussen 1 en 5 miljoen. Ja, dat ligt geheel aan de, aan de grondsoort en uh, de geaardheid. Je, wat heb je aangeboord? Uh, ja, Lotte. Ja. ja, Want hoe past het in de rest van je ervaring? Ja, ik maak, uh, zoals ik al zei, uh, portretten van complexe uh, uh, plaatsen. Dus, en daar maak ik een hele simpele portretten van. En dat is eigenlijk een heel simpel gegeven. Maar daarbij, uh, dat boort letterlijk ook allerlei vragen en nieuwe ideeën over die plek aan. Dus oh. dat. Uh, en. Ja, dat, dat doe ik altijd. Dus het is altijd uh, maatwerk voor een specifieke plek. Nou, en daar zoiets. zit altijd een kern van avonturisme in. Maar, maar wat gaan we daar uiteindelijk mee doen? Moet het toch het geluid als een, een pièce in een museum terechtkomen? Of moeten we met z'n allen naar nee. dat boorgat toe? Ja, dat is mooi, want... Uh, ik denk dus dat dat boorgat, dat, uh, niemand kan daar komen. Want het is eigenlijk gewoon een, uh, een wetenschappelijk gebied. Ik heb daar, omdat ik ontzettend lang heb aangedrongen, uh, mocht ik daar mijn voeten tussen de deur duwen. Maar dat kan natuurlijk niet iedereen doen. Maar ik wil gewoon het gat naar de mensen brengen. En dus eigenlijk een plek maken uh, waar, waarop de mensen oog in oog kan staan met dat wat we niet weten. Met de mysterie. Ja. Dus er moet gewoon uh, Boymans en Beuningen, daar gaat de vloer open, het pakket eraf. En hup, we gaan naar beneden. Ja, nou, uh, geïnteresseerde partijen kunnen mee <laughs> Ja, dat begrijp ja. ik. Ja. <laughs> ja. Zo, hartelijk dank voor je uitleg. Ontzettend veel succes en ontzettend een mooi idee. U hoorde Lotte geven, beeldend kunstenaar. Dank je wel.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 Kent die man? Ja, Chet Baker. Een prachtige trompetist. En hij zingt ook nog eens een keer. Heel mooi, dat hoorde u net. In Ik denk dat er een dame is, maar goed. Be, ja, nou ja. Hij geniet een, een zware stem voor een man in ieder geval. Oh. Maar goed, dit allemaal hebben we speciaal gedraaid. Omdat, uh, u hoorde het misschien net al, uh, Onno Blom de boeken gaat bespreken. En daar komt veel uh, jazz in voor. Precies, ja. Nee, daarom ben ik ook wel dankbaar. Ja. Los van het feit of dit nou de allermooiste muziek ter wereld is, Peter. Ik, <lacht> ik vraag hem straks mee, dan zijn wij hem kwijt. Ja? ja. Oh ja. Nou. Ik uh, heb inderdaad gevraagd of er jazz gedraaid kon worden. Want ik uh, wil graag een boek bespreken dat gaat over Lucebert. Uh, een van de grootste dichters van de Nederlandse literatuur. Uh, en het verband dat zijn werk, en misschien ook wel zijn persoon, hield met de jazz. Want ik heb net even nagekeken in dit boek... Uh, waar een aantal essays in staan... Uh, die beschrijven wat dat, die verbintenis tussen uh, het werk van Lucebert... en de jazz nou precies uh, inhoudt... staat ook een lijst van alle platen die uh, Lucebert bij leven... Uh, van jazzmuzikanten heeft verzameld. En dat liep in de duizenden. En uh, uh, Chad Baker, uh, daar vind ik maar één plaatje van terug. <lacht> dus ook Lucebert. Dus Lucebert had we wel een goede smaak. Nee, welke plaat was dat? Dat zal ik even voorlezen... Los Grandes del Jazz oh. uit 1981. Uit een verzamel op deze. Maar, Zo klinkt het. Maar ja, dat is, dat, ik denk het ook wel. Ja. Zo klinkt het wel. Maar het is wel heel grappig. Want er staan, er staan allemaal lijsten in de tien of meer platen uh, van uh, jazzmuzikanten. Had Lucibert van Duke Ellington 62, John Coltrane 61, Miles Davis 55. Nou ja. Hmm. Noem het allemaal maar op. Hmm. Zo krijg je een boek wel vol. Zo, dat is ja, maar het zijn kleine lettertjes, hè? Oké. Okay. <laughs> er er maar Dit er is het, in een, is het in. een, uh, een, een interessant boek? Het is echt een geweldig mooi boek. Ik vind het een mooi boek om te zien. Het is geweldig mooi vormgegeven door uh, Piet Gerards. Uh, er zitten twee cd's in... met optredens van Lucifer mm -hmm. dus als hij die gedichten leest. Geweldig om te horen. Met name de opname... Uh, van de uitreiking van de Constantijn Huigensprijs... aan Lucebert in de jaren zestig... waar hij had gevraagd niet alleen of hij gedichten mocht lezen... wat hij ook deed met verven, geweldige gedichten... maar ook of daar jazzmuzikanten mochten optreden. En dat, is, dat was voor mij wel een soort schok om, om te ervaren. Hij liet daar optreden... Micha Mengelberg, Piet Noordijk, uh, Han Benning, de drummer. Geweldige drummer is dat. Um, en... Um, uh, die, die, die jongens gingen helemaal los en Lisebert zat te genieten. En toen is de burgemeester van Den Haag... die had het gaten over de uitreiking van de Konstenhuigersprijs... weggelopen. Hm. Wie was dat toen? Woedend. Wie was dat destijds? Ja, hoe heet die man? Oh, nou Kolfschoten. Ja. Oh, ja. Kolfschoten. Kolfschoten. Ja, ja. Maar hoezo? Hoe liep hij weg? Ja, dat was een rotherrie. Hij, vond, herrie. Het herrie. hij <laughs> vond een beetje wat jij <laughs> van Jetbaker Baker vond. Nee. Alleen jij bleef zitten. <laughs> ja. Ja. Nee, maar hij vond het echt herrie. Dus je ziet, dat, en dat is wel leuk om. Uh, voor mij is, heeft het jazz inderdaad, maar ik ben dan ook van generaties later. Uh, Weliswaar een heel mooi aura, maar ook een beetje een tikje belegen. Het is muziek van vroeger. Maar in, kennelijk was het in de jaren 60 nog zo dat als die, als die jongens gingen jammen, dat, dat, dat, dat de burgerij het nog niet helemaal kon, kon, kon volhouden. En dat is natuurlijk, en dat is het hele leuke van, van dat boek, en dat, dat spreekt ook uit alle stukken die daarin staan het effect dat Lucebert had als dichter op, op de literatuur en op de maatschappij. Want uh, het is niet alleen zo dat Lucebert gedichten heeft gemaakt... over een aantal van zijn grote helden uit de jazzwereld. Uh, Telonius Monk bijvoorbeeld heeft hij prachtig uh, gedichtje uh, over uh, gemaakt... en een aantal andere dingen. Maar wat vooral zo mooi is, en dat blijkt uh, klip en klaar uit al die stukken is dat er een heel mooi verband is aan te geven tussen de manier waarop jazzmuzikanten hun muziek voorbrachten. Namelijk op basis van variaties op een thema, experimenteren, en hoe Lucibert dat ook deed. Um, en dat zit ietsje ingewikkelder in elkaar dan je misschien zo zou denken. Want het is niet zo dat, dat Lucibert met de vijftigers, de, de, de, de, dicht, de dichtersgroep waar Hugo Claus ook deel van uitmaakte, en met name Remco Kampert, die... Lucebert voor het eerst heeft voorgesteld aan jazzmuzikanten... en ook de eerste plaatjes draaiden waar Lucebert op heeft gedanst... in de jaren veertig, toen hij nog zo arm was als een had. Maar die, um, uh, uh, die, die gedichten van Lucebert die, die, die variëren... en die, die, die breken helemaal los uit de vaste vormen... die in die tijd gebruikelijk waren. He, balladen, sonnetten, het rijm. Hij gaat daarom op een hele andere manier mee om... en hij omarmt het, het experiment en tegelijk... En dat is de subtiliteit, de nuance die je erin moet aanbrengen... is het zo dat hij geen woord zomaar schreef. Het lijkt wel eens, omdat sommige van die gedichten... als je ze hoort, uh, dan, dan brengt het een bepaald gevoel bij je teweeg. Maar als je ze leest, dan begrijp je ze niet meteen. Ik, ik begrijp ook sommige van die gedichten van Lucifer absoluut niet. Maar als je eenmaal toelaat wat de muziek is van die gedichten... dan brengt het wel een bepaalde emotie of een stemming of een gevoel met zich mee. En dat... Het is heel dat, eigen geluid. Wat, wat, wat is dat, de, de muziek toelaten? Eigenlijk is het heel simpel. De poëzie bevindt zich tussen het proza en de muziek in. Het maakt nog meer dan uh, geschreven proza gebruik van rijm, van ritme, van, van metrum. Van uh, de manier waarop klanken door assonantie en alliteratie. Uh, dit klinkt allemaal technisch, mm -hmm. maar het is eigenlijk de enige manier om het uit te leggen. Op elkaar werken. Dus wat hij schreef, was ook muziek. Natuurlijk zaten aan die woorden de betekenissen vast. Maar het was ook muziek. En dat was, dat was toch de manier waarop hij dat deed was echt ja. uh, was, uh, verfrissend. En, en, en, en mooi en bijzonder. En, en bracht dus ook heel veel weerzin en woede teweeg. Nog in de jaren zestig. Ja, geestig. Ho, ja, dat zicht. vond ik wel uh, een prachtig boek. Bernlef. Voor uh, mensen die hiervan houden is dat echt... Een grote jazzliefhebber gaan we nu naartoe. Ja, he? want het aardige zelf. is... Ja, in die bundel uh, over Lucebert is een van de stukken ook geschreven door J. Bernlef. De, de schrijver, die ook vanaf zijn vroegste jeugd... Uh, totaal gefascineerd is geraakt door de jazz. Hij kon zelf, was zelf ook een niet-onverdienstelijke pianist. Hij heeft heel veel essays over de jazz ook geschreven. En hij beschrijft in dat boek Over Lucebert... dat hij Lucebert voor de eerste keer hoorde optreden. En toen trad datzelfde effect op. Hè. Hij begreep het niet, maar hij voelde wel aan... dat er iets heel geweldigs stond uh, te gebeuren. Um, in de nieuwe bundel uh, van verhalen van, van Bern Leff... en die, die uh, zijn, uh, zoals we weten, verschenen na zijn dood... want hij is overleden in oktober 2012... Ja. Um, vinden we twee verhalen terug die met uh, jazz uh, te maken hebben. Um, het ene heet Onvervalste Jazz... en dat beschrijft uh, een ontmoeting van de, uh, uh, van de held van het verhaal met een, een Duitse soldaat die op de deur klopt. Het eerste woord van het verhaal uh, is dan ook afmachen. Dus die, die, we bevinden ons in de oorlog. Er is een jongen die is platen aan het spelen... en dan wordt op de deur geklopt door een, door een Duitse soldaat. Die komt binnen niet om, die, om te zorgen dat die muziek, die, die duivelse Amerikaanse muziek stopt... nee, maar omdat die, die Duitse soldaat zelf geweldig van, van de jazz houdt... Hm. En, Aanvankelijk is er een hele rare uh, uh, situatie van wantrouwen. Maar dat uh, de muziek heft als het ware het, uh, het uh, wantrouwen op. En die zorgt voor een vriendschap tussen die Duitse soldaat en, en die jongen. En die gaat helemaal via de muziek. Dus je ziet ze ook plaatjes opzetten op de grammofoon En het eind van het verhaal is dat de Duitse soldaat wordt teruggestuurd naar het front. He, het speelt tegen het eind van de oorlog bijna de bevrijding. En na de bevrijding... Um, uh, gaat, uh, gaat de helft van het verhaal met een sleuteltje... naar een, een wachtpost waar die soldaat heeft uh, wachtgehouden. En die opent de deur en die vindt daar dan... de elektrische grammofoon van die, van die Duitse soldaat. Hmm. Ja, het is, uh, ik, ik, vond, ik, vond, ik vond het een heel, heel mooi verhaal. En wat uh, uh, Bernd heeft gedaan... is vlak voor het einde van zijn leven... Alle, al het materiaal dat er nog was, we hadden het er... Op ja. tien uur heel even hij over... Hij heeft het zelf het opgestuurd, geloof ik, hè? Hij heeft het zelf uh, bij elkaar uh, gezet, nog. Dus dat, dus hey, het was duidelijk, dit zijn de verhalen die ik nog heb. Hij ja. had nog een roman liggen. Hij heeft nog een boek over Albert Speer uh, uh, herschreven. Ja. Dat heeft hij ook nog naar zijn uitgeverij opgestuurd. En deze verhalen. En hij heeft de titel van de bundel bepaald. Wit geld heet die bundel. En hij heeft gezegd, twee verhalen moeten bij elkaar. Dat is dat verhaal over die jazz. En het ja. verhaal over de bevrijding. En, en dat, uh, dat heet ook... Bevrijding. En da daarin zie je dat, dat Bernlef toch ook op het eind van zijn leven... een heel klassieke Nederlandse auteur is... met een, met een grote stending en een, en een geweldige uh, pen. Want in, in, ja, in, de, in de maat van zo'n kort verhaal... beschrijft hij de hele bevrijding uh, aan de hand van de geschiedenis... waarin je heel lastig kan onderschrijven of iemand uh, goed of fout is. En daarin speelt die muziek ook steeds een rol. Die muziek is een bijna een metafoor... Uh, voor, voor de bevrijding, voor het aflas, afwerpen van, van een last. En dat is natuurlijk ook weer de functie die, die literatuur vaak heeft betekend. Hè. In, de, in de Nederlandse literatuurgeschiedenis zijn het juist de schrijvers geweest... Uh, met name Hermans, maar ook Reven met de verhaals... Uh, de familie Boslewits of, of, of Moelis met de aanslag... die nuance hebben aangebracht in de manier waarop er over de oorlog werd gedacht. Wat nu in de wetenschappen uh, alsmaar een rol speelt... dat was in de literatuur, was, werd dat eigenlijk al Lang aangedragen. Ja. Oké, okay, dan nu die uh, laatste. Ja, dan nu die laatste. Jouw stem gaat al omlaag. Uh, met nou, jij. ik, ik vond dat op... vorige boek namelijk helemaal niet zo goed. Heb je, dat heb je gelezen? Ja, dat heb ik gelezen. Dus we hebben het over uh, Jonas jo Jonasson. En dat eerste boek is zijn debuut. Dat was een hit. Noem was het. een enorme hit. Onbegrijpelijk. Dat, dat heet dus de, de, de, de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Zeven ja. miljoen ja. exemplaren ja. over de wereld uh, zijn daarvan uh, verkocht. Ja, en... Uh, en nu is er een tweede en dat bestijgt ook de hitlijsten. Ja. Dus als jullie trouwen, recensent dacht ik dat... Ik, ja, heel ik ga goed. Dat, ik ben ook heel ik benieuwd, benieuwd wat even, jij ervan vindt. Hoe ja. vond je ik, dat eerste dan? Ik, nou, ik ben er buitengewoon gemengd over okay. om te beginnen... Um, kijk, we moeten misschien, Mieke, uitleggen... voor de mensen die uh, uh, niks van deze man hebben gelezen. Uh, die bestaan de... bijna niet meer. Nee, maar toch moeten we het even uitleggen. Uh. Hoe, dat, hoe, zit zo hoe zit dat boek in elkaar? Er zijn de meest merkwaardige gebeurtenissen vinden daarin plaats. Uh, er is een opeenvolging van rare gebeurtenissen... die allemaal zich afspelen tegen het decor van de, van de wereldgeschiedenis. He, dus er is een, een op het oog onooglijke held... Maar die blijkt, jaar? Ja, in, dit, in het geval van dat debuut wel... En in het geval van de tweede boek zal dat ook zo blijken okay. te zijn. Laten we het daarover hebben, want ja, dat ja, is wat ja, ik ja, nu ja, bespreek. Ja, ja, ja. Dat heet dus de zonderlinge Avonturen van het geniale bommenmeisje. Gaat over een Zuid-Afrikaans arm zwart meisje... wat leeft in de sloppenwijken, in de latrines... en die blijkt in feite geniaal. Ze kan heel goed rekenen zonder dat ze ooit naar school is gegaan. Ze helpt de chef van de latrines, wordt zelf de chef latrines weet uit die sloppenwijken te ontsnappen... en wordt aangereden op straat in Zuid-Afrika door een blanke man. En wat gebeurt er nou? Uh, zij krijgt de schuld van die aanrijding. Want er zit een deuk in de auto van die, van die blanke man. Dan moet ze haar schuld afbetalen aan die man van de rechter... door bij hem te gaan werken. En omdat ze zo geniaal is, doet ze dat heel goed. En waar werkt die man nou? Namelijk op een plaats waar Zuid-Afrika aan het uh, werk is... om atoombommen te maken. Nou ja, en zo gaat dat verhaal dus maar door. Want dit meisje, dat neemt die atoombom ook nog eens mee naar Zweden. En in Zweden zijn weer mensen bezig om een complot tegen de koning van Zweden... Uh, ja, en Mieke is het nu al bijna kwijt <laughs> te nee, hoor, nee nee, nee, nee. Uh, Ik volg je. En dat meisje, dat weet die aanslagen te vereidelen. Nou, dit zijn dus allemaal gebeurtenissen die totaal van de pot gerukt zijn eigenlijk. En dat is natuurlijk het sterke en het zwakke punt tegelijk. Het sterke is dat je denkt, van: wat is dit nou voor een heel raar verhaal? Want het motto van, van dat boek dat luidt dus... de kans dat een analfabete die in de jaren 70 in Soweto opgroeit... op een dag samen met de Zweedse koning en de premier opgesloten zit... in een aardappelvrachtwagen, is statistisch gezien... 1 op 45 miljard 766 miljoen 212.810. Wat is uitgerekend door eerder genoemde analfabeten? Ik vind het een geweldige start, hoor. Dat is, dat is dus grappig. Dat Super. Is, nee, maar dat zet je dus op het verkeerde been. Dan denk je van, oh ja, vrolijk. En, en wat blijkt nou in dat boek is... bijna elke alinea is, wordt er zo'n zwenking gegeven. Dan gaat het, het verhaal weer naar links en dan gaat het verhaal weer naar rechts. En het wordt, het wordt maar gekker en maar gekker en maar gekker. En het is in, in dat opzicht is natuurlijk... het is een soort absurdistisch uh, betoog van de schrijver... om de lol van het leven ondanks alle vreselijkheid te laten zien. En dat en dat op zich dat staat mij wel aan. En ook de lol van de verbeelding was De lol van de natuurlijk. Het is voor een ongebreidelde fantasie. Daar is het een pleider. Hè, He, dat Ja. Nou, ze zeggen gaat eens lezen. Ben ik het helemaal mee. Eens. Maar ik kom niet ook een beetje tegemoet als ik het nog mag zeggen nee, nou, in, in, in een half minuut nee, want ja, de volgende komt aan de beurt, maar wat er aan tegenvalt is dat dat het na verloop van tijd wel een beetje een maniertje wordt. De stijl is niet heel erg sterk. Het blijft vrij dun. Dus het is een grap. Als je van die grap houdt en je geeft je over aan dat bizarre idee, kan je een leuke tijd hebben. Maar of we hier nou met grote literatuur te maken hebben, dat waag ik te betwijfelen. Oké. Okay. Dankjewel voor je uitleg. Onoplon hoorde u. Informatie is allemaal te vinden op teletekstpagina tekstpagina 260. Maar u kunt ook, misschien is dat nog een stukje handiger bij ons op de website terecht: www.newshop.nl. Dankjewel. Weinig empathie was er voor een wanhopig mens... die net geprobeerd had zichzelf van het leven te beroven. Zelfs in het ziekenhuis, waar ze toch beter zouden moeten weten... voelde ik hun oordeel. Ze werden er zo moe van, van junks. Zelfs mijn poging om als muzikant glorieus ten onder te gaan... was mislukt. Het is een fragment uit het boek... Heroïne, godverdomme, van René van Koddem. Hierin staat het even harde als eerlijke levensverhaal... van de drummer van Doe maar opgetekend. Als jonge muzikant raakte hij verslaafd aan heroïne. en Dat is zelfs Geld had gestolen van de bandleden van Duma en van de fans. en moest hij eind 82 de band verlaten. Maar hij kwam terug en bijna 30 jaar lang is hij daarna nog verslaafd geweest, maar ondertussen ook afgekikt. Nou ja, wat een verhaal. Goedemorgen René van Kolm. Goedemorgen. Ja, het is ook een nummer, hè? Heroïne, godverdomme. Ja. Kijk, daar horen we het al. Heroïne, godverdomme, heroïne, God heroïne. is een vloek. Heroïne, godverdomme, heroïne. God ja, dat is dus geen toevallige titel geweest, dat had betrekking op jouw verhaal. Nee, dat klopt inderdaad. Als ik, dat, als ik niet in de band had gezeten en ik had niet zo'n geschiedenis... dan was dat nummer er ook niet geweest. Nee, Want je was toen al verslaafd aan heroïne? Ja, ik was al eigenlijk al verslaafd voordat ik in de band kwam. Op je negentiende? Ja, ik was sowieso natuurlijk... Dan ben je er wel eens de kippen bij... Ja, en uh, eigenlijk uh, daarvoor was ik helemaal niet geïnteresseerd... in, in drugs of drank, en, uh, maar dat, dat sloeg opeens om. En de eerste keer dat ik wat gebruikte, dat wist ik niet, dat was wiet. En daar zaten een paar korreltjes uh, heroïne doorheen. En dat uh, had een overweldigend effect op mij. En uh, ja, dat, dat beviel me eigenlijk heel erg in de zin... dat het me eigenlijk een soort verlossend, bevrijdend gevoel gaf... van al mijn nare gevoelens en... Uh, maar in die ja. tijd al uh, was de lokroep van de heroïne, want dat, dat heeft natuurlijk een tijd een lokroep gehad, ja. al toch behoorlijk weg. Het was een beetje voor losers in de tijd dat jij eraan begon, volgens mij. Ja, nou dat. Ik, kijk, ik heb het niet zo bewust daarover nagedacht. Ten eerste wist ik in het begin niet eens wat ik aan het gebruiken was. En ten tweede um, werkte het bij mij een beetje andersom. Ik had er wel eens over gehoord, maar toen ik het een keer gebruikt had en erachter kwam op een gegeven moment wat het dan wel was. strak dus je niet? Had ik zoiets van, nou als dat heroïne is, dan valt het wel mee. En <lacht> ik, had ook wel, ja, ik had ook wel de indruk van uh, een soort onbewuste gedachte van, nou dat kan ik wel mee omgaan of dat kan ik wel handelen. Ja, dat bleek natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Nee, Want je zei net, ik, ik, het verloste mij van een hoop problemen. Wat waren die problemen dan in, in die tijd? Nou, problemen in de zin van... dat ik mij in de basis in mezelf niet goed voelde. Ik was vroeger een hele, weet je, verloren, onzekere jongen. We uh, een rommelige jeugd gehad met heel veel dingen thuis. Nou ja, je bent er zo van Simon van Kolom, ja. hè? Die, nou ja, die kennen we volgens mij allemaal nog wel. De film, filmrubriek had hij op de televisie. Ja. Echt een, een bekende Nederlander in die tijd. Ja. Maar was dat dan lastig om uh, daar de zoon van te zijn? Op nou, van op, niet op die manier, maar mijn vader en moeder hebben alle twee, of hadden alle twee een, een ernstig uh, oorlogstrauma. En uh, ja, dat, dat was thuis heel erg voelbaar in, in spanning en uh, ruzies. En uh, het uh, was, geen, was geen fijne atmosfeer thuis. En, uh, maar goed, even uh, ja. uh, een reuzenstap vooruit. Dan kom je als drummer bij Doe Maar en ja. al vrij snel... Uh, uh, ik herinner me dat toch nog erg goed. was was een reuzenstatus die Bent. Ja. Jij bent drummer. Nou, dan heb je toch niks met de zeuren, man. <laughs> nee, nou ja, qua muziek en drummer was natuurlijk. Uh, mijn droom was drummer worden. En, en uh, het kwam ja, dat uit. kwam uit, dus dat was fantastisch. He, vanaf mijn achter wilde ik gaan spelen. En ik had zoiets van: dat, dat, dat gaat lukken. En, en dat best, ging ook lukken. Je de populairste band ja, van Nederland. Ja, dus Dat was een, echt letterlijk een droom uh, die uitkwam. En, uh, maar ja, kijk. Uh, ik, ik was toen al verslaafd. En uh, ik denk, en ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken... maar dat zoiets vaak gaat van... in het begin uh, was mijn gedachte... en ik hoorde ook vaak bij anderen van... Oh, het valt wel mee, ik heb het wel onder controle... ik kan er wel mee omgaan. Wisten de andere leden van de band het wel? Ja, nou, want anders dat, was dit nummer misschien niet Ja, gemaakt. inderdaad, dus in, in, de in de verloop van tijd werd dat, wel, uh, werd dat wel bekend natuurlijk. Maar ja, in de jaren tachtig uh, was het eerder regel dan uitzondering dat er wel eens uh, links en rechts wat gebruikt werd door muzikanten in bands. Maar die anderen waren niet verslaafd aan de heroïne? Nee, toch? zeker niet. Ze zullen wel wiet gerookt hebben, denk ik dan. Of wiet was een, een standaard ingrediënt. Ja, maar, ja, okay. ja, maar dat, dat waren toch twee verschillende grootheden? Ja, tuurlijk, dat zijn hele, hele andere. W wanneer ging het hartstikke Middelen. mis? Nou, uh, ik denk dat het een half jaar... Kijk, die band was natuurlijk een, een soort gigantische explosie... die voor die andere jongens ook niemand zag dat aankomen... En aan de ene kant natuurlijk heel te gek, maar aan de andere kant ook wel heel heftig. Omdat dat ja, niet voorzien was. En er ook, was ook geen begeleiding en management op ingesteld op zoiets. En uh, nou ja, bij mij ging het al vrij snel mis. In de zin van dat ik eigenlijk te jong was. 19 is natuurlijk, ja, als ik er nu terug ben, ben ik eigenlijk nog een jongetje. Uh, ik zat achter het drumstel heel goed. Hè. En het drum, als ik dat mag zeggen over mezelf, ging me ook heel goed af. Maar daarbuiten... Was ik eigenlijk heel, heel verloren en zoekende. En ja, het ging eigenlijk mis toen ik ook ja, geld, toch geld begon te stelen. Ook van fans, hè? Ja, nou, dat is één keer gebeurd van, ja. van een fan. Maar dat maar weet je het betraad, heel... staat in een boek, Ja, staat in een boek. Ja. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel ernstig en die, dat, dat grensoverschrijdende. En werd je er toen meteen uitgedondeld of ging dat? Nou, dat ging in, in een gesprek en daar werd ik natuurlijk mee geconfronteerd. Maar ja, er zat een soort aanloop naar in waarin het steeds meer problemen gaf. Want ik moest dan af en toe ook weg om te dus scoren zoals dat heet. En dan, uh, ja, ik, ik, ik was een. Uh, buiten het drumstal was ik uh, al heel snel een probleemgeval. Oh. Buiten de drum om. Ja. En uh, toen je dus daar uitgezet werd dat uit die band, ja, dan wordt het zwarte gat waarschijnlijk alleen maar groter. Ja, nou even was het een soort, op een vreemde manier ook een beetje een opluchting. opluchting... om even tot mezelf te komen. En toen dacht ik van nou, ik ga er wat aan doen, hè, want dit is heel ernstig uit de hand gelopen. En toen dacht ik van nou, dan ga ik in zo'n ontgiftingsklinieken tien dagen of twee en weken. Het was het. En dan is het klaar. En dan is het klaar en is het probleem opgelost, maar dat duurde toch iets langer. Ja, dus, uh, zelfmoordpoging zelfs heeft ja. dat toegeleid. Ja, ja, je uh, beschrijft dat allemaal uh, in het boek, maar dat is natuurlijk ook zo mooi... en anders zat je hier niet en anders was het boek ja. ook niet komt dan ook die de ommekeer en ja. die die staat er ook in want die is er ook wel degelijk geweest maar dat heeft heel lang geduurd het heeft heel lang geduurd ja ja. Dat je uiteindelijk jezelf voldoende bij de Leuven kon pakken... of iemand anders ja. daar ook een flink aan meedeed. Nou, hè? Je ja, vrouw? ja, dat is een combinatie van een aantal factoren. Maar ik ben uh, bijna 30 jaar uh, op en af... ik ben dan steeds verslaafd geweest... maar dan afkikken en dan weer terugvallen... en zo'n hele, zo hele gang heb ik gemaakt. En dat was buitengewoon zwaar... waar ik echt ook uh, ja, op straat ben gekomen... en, en eigenlijk zo'n klassiek uh, ja, verhaal van een verslaafd eigenlijk heb geleefd. Ondertussen, tijd, in de tussentijd heb ik ook nog als uh, professioneel drummer... heel lang gewerkt. En nou, ja, maar... Ook bleef je wel in contact houden met Doe Maar? Nee, daarna. Uh, nou ja, zij waren op een gegeven moment andere drummer bezig. En, uh, ja. en ik heb toen geen contact met ze gehad. Ik ben naar allerlei andere bands gaan spelen. En ja, heb me geprobeerd handhaven zo goed en uh, kwaad als dat, dat ging. Maar dat, dat ging natuurlijk heel vaak uh, verkeerd. En na 30 jaar, inderdaad. Uh, ben ik de, de grote uh, liefde van mijn leven tegengekomen. Margrethe, mijn vrouw. Die uh, Toen was ik nog verslaafd. En uh, uh, ja, die heeft eigenlijk voor mij gekozen... Uh, ondanks mijn hele situatie, een hele onzekere situatie. En dat heeft een enorm effect uh, te liefgebracht. gebracht. De liefde. De liefde <laughs> ja, dat, dat is echt zo een... Uh, en ook een combinatie. Ik leerde ook een soort programma kennen, wat ik daarvoor nog niet had ontdekt. En het heeft een 12-stap programma en daar leerde ik een aantal dingen, maar zeker zij was doorslaggevend. De, de liefde is doorslaggevend. En dan geweest. komt net als in elk sprookje uiteindelijk het verhaal <lacht> weer gewoon simpel op ja. zijn pootjes terecht. Dan sta je bij een reunieconcert. concert en jij weer de drummer van de ja. Maar. Nou ja. Dat mooie moet toch kan het. fantastisch zijn. Ja, dat is ongelooflijk. Het is ook, als ik er zelf over nadenk... is het echt een, een, een, een soms onwerkelijke situatie voor mij. Dat het in zo snel ben ik eigenlijk van helemaal niks... Dat je je nog gevraagd hebben. Totale toch. wanhoop. Ja, ja, dat is heel bijzonder. Daar nou ja, ben ik denk de, ze ook echt heel dankbaar maar voor. Maar jij en die vrienden zegt ook geweldig dat je ze terug bent gekomen. Maar heb jij ja. nooit gedacht van... ja, maar die, die, die jongens hadden mij toch beter moeten helpen in die tijd? Nou ja, kijk, die jongens zijn muzikanten... die, die zelf uh, in een heel circus zaten... Geen hulpverleners en begeleiders Want die zijn. Die zijn ook overspoeld. totaal? Ja, totaal overspoeld. Dus dat nemen ze niet kwalijk. Nee, absoluut niet. Neem ze helemaal niks kwalijk. Dat kan je ook niet van iemand verwachten dat ze dan weten hoe ze dat moeten handelen. Dat is, uh, dat is nog steeds voor mensen die daar uh, kennis van zaken van hebben, nog heel moeilijk om iemand echt te helpen. Ja, dus uh, ja, dus. En was, was het was natuurlijk fantastisch dat je in die reunieconcert weer. Ja, dat dat Komt er nog een, uh, een vervolg hierop, Erik? Wilden ze het toch allemaal weten? Ik bedoel het op doe maar of ja. ja, doe maar. Oh. Dat, dat weet ik nooit. In principe denk ik dat, dat de kans klein is, maar ik weet het. Ik weet het nooit. Ze hebben al was mieren. het wel enig om te doen? Ja, het was geweldig. Het symfonica was, was okay. geweldig met een groot orkest en alles. Ik heb genoten. Hey, dankjewel René van Kolm. Ik noem het boek nog even Drummen van Doemar. En het boek heet Heroïne. Godverdomme. Het is dus een biografie. Nou, u hoort het. U ziet er weer patent uit. Het is allemaal goed gekomen. Dankjewel voor je verhaal en voor je komst. Ja, zometeen kunt u nog luisteren naar het programma. De Taalstaat van Frits Spits. En om één uur Kamerbreed. Onder andere met Annemarie Joretsmaat. Over die gaskwestie. Nee, over die Vereniging Nederlandse gemeente. Daar gaan we.